Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. 33 medailles zijn binnen voor Nederland op de Olympische Spelen. Vanmiddag sleepten de mannen op de 4x400 meter en Sivan Hassan op de 10.000 meter. Een plak binnen en de lof voor Hassan is groot. Nooit eerder won een atleet op de 1500, 5000 en 10.000 meter. Ze is er zelf ook ondersteboven van. Zie je ook voor het eerst dit toernooi echt lachen. Wat is er van je afgevallen? Ik ben zo blij, ik ben Ik heb geen woorden van. Ik ben zo blij, ik heb gezegd en ik heb gedaan. En ook de mannen kunnen het bijna niet geloven dat ze een medaille hebben. Dit is een droom. Dit is echt een droom om op die podium te staan. Het is moeilijk om te beseffen dat we jezelf hebben gepakt. Er zijn geen woorden hiervoor. Alles is mogelijk. Letterlijk. En ik zeg het nog een keer. Alles is mogelijk. Twee tieners zijn opgepakt voor meerdere mishandelingen in Zeeland. Een jongen van 14 uit Schiedam en een jongen van 17 uit Vlaardingen... zouden een man van 19 uit Renesse en een man van 19 uit Scharendijken zwaar gewond hebben geslagen. Bij het RIVM zijn vandaag 2448 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Het zijn er bijna 500 minder dan gisteren. Er liggen nu 676 mensen met corona in het ziekenhuis. Wie er in Heemskerk toevallig een huis of bedrijfspand over heeft dat kapot mag... kan zich daar melden bij de brandweer. Ze zijn er namelijk druk op zoek naar gebouwen om in te oefenen... Je kan je ook melden als je huis niet gesloopt mag worden. De brandweer maakt de boel dan niet kapot. Maar je moet niet gek opkijken van een rookmachine en wat stampende brandweerlaarzen. En de Olympische Spelen zijn bijna voorbij. Maar het voetbalseizoen gaat al bijna weer beginnen. Vanavond spelen Ajax en PSV tegen elkaar om de Johan Cruijffschaal. En dat is waarschijnlijk de laatste keer dat je deze stem hoort. Van Basten, wordt dit de beslissing? Ja! Ja! Marco van Basten! 2-1, plek Snijden, ja, Sneder C'est Passe voor de Fransen. het is de stem van Evert Ten Napel. Hij houdt vanavond na 45 jaar op als commentator. De wedstrijd begint straks om 8 uur. Heb ik het weer nog? Soms zon, soms trekken buien over het land... met kans op hagel en onweer. Vanavond verdwijnt die regen, het koelt vannacht af tot 15 graden. Morgen opnieuw flinke buien met hagel en onweer, dan rond de 20 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland vertraging op de A10-ring Amsterdam... tussen Amsterdam buiten Veldert en knopen de Nieuwe meer 2 kilometer file. Na een aanrijding zijn daar twee rijstroken dicht. De vertraging is nog geen 5 minuten.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 ...autobedrijf Zandvoort. Ook gehoord op zaterdag. Zin in, zin in Zandvoort... ...is Zin in ZFM. Zin in ZFM. Met nu. Entertainment for you.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 Do us a pretty. Big city, big city, big Be big city. Do us a pretty. Big city, big city. I'm on my way. You found your way to my heart. Knew you were heading there right from the start Sangria under the stars Lost in an ocean of love Tell me that Jouw de klaar, nu zijn we weer samen in het heden, eigenlijk niet veranderd. Voel weer precies zoals het was.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 De tijd weer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 het leven, maar dat wil ik nu niet horen. Alles geprobeerd, gehaald, gevochten en uiteindelijk toch kansenloos verloren. Het doet toch zoveel bij, Wie durft me nog te zeggen dat er recht een vorm bestaat? Ik moet dit accepteren, maar het maakt me steeds zo kwaad. Ik heb me elke dag steeds aan.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 to the Jou een verloren tijd Een tijd die ik nooit meer vergeet Want jij brak mijn hart in twee Weetjes kijken naar de squad, saying oh my god, wie zijn die guys met die drop, yeah. Oh my god, honeybeaches kijken naar de squad, saying oh my god, wie zijn die guys met die drop, Jong yeah. Young check, op zijn plek tot de ochtend, niet gek ik je danslaar de tochten. Jouw rek is bekend, meest bezochte, zo vies, net een roer voor de kosten. Heel fris in de wit, laat het flapperen, wild taste in de bek, laat het klapperen. Best juice, ik wil vlees, maak het sappiger. Met je sis, maakt het grappige Wow, voor mij zo gewoon Dames met vriendjes en mijn telefoon Ik hoef niet te letten, ik hoef niet goedkoop Je vrouwtje wil mij, want ze ziet hoe ik loop Hey, ze wil de beste Maar ik ben voor om van die esten Joke voor die estafette Maar een domme jongen kan niet lesten Oh my god is kijken naar de squad Saying oh my god Wie zijn die kruis met die drop yeah. Oh my god is kijken naar de squad Saying oh Oh my God en die kruis met die drop. ik hey, yeah. ben een Jones, ben een Tom's, ben met iedereen. Pull up met de gang, ik kom niet alleen. Sta in de tel, voor mij geen probleem. Druk op het toetsel uit mijn systeem. Doller nog dommer dan Octo zijn game. Ze blijven proberen, maar zie er geen één. Jong volwassen, maar zoals nog een spleen. Check zo lastig als een blok op mijn been. Ik heb geen idee waar ik dit met doe. Lijm, maar ik wil alles binnen. Afzienbare tijd is je lieve jongen uit de ijstijd. Ja, af en toe op je tijdlijn. Met een squad vol met guidelines. Fake news show, it's a fine line. In healer, fine wine shit that is on my mind. Oh my god. Honey bitches cuckin' at the squad saying, Oh my god. Peace and the guys when the drop, yeah. Oh my god. Honey bitches fucking at the squad saying, Oh my god. Peace and the guys when the drop, yeah. Voor jou gevoel een vijand, voor je staat. Maar omhels me, als je nog steeds bent wie je bent. Omhels me, als je mijn liefde nog herkent. Schat, omhels me, als het gevoel vanuit elkaar gaat, maar niet weg.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 ZFM. ZFM dan voor. ZFM 106.9 FM.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 Dat je mij niet ziet, zing ik nu voor Casa, mujer en la terraza, Maar a mí solo me matas, eh, eh, eh. Contigo todo rico, déjalo. Ven conmigo pa' pasarla, cabrón. Baby, probe me, chao te, pra te. Baby, doe ik jou, beret. Qué dance, que qué Wow, oh. pase, oh. lo que pasé. Me lo disfrazé. Es imposible <tries> no tocarte, mamba. Baby, provee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 zo keel, zonder jou, zonder jou, een verloren man in het zwak.